Weekend. Een serie hoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Dag Yvonne, ik ben een beetje laat hè. Oh, dat geeft niet hoor maatje. Kind, wat zie je er snoezig uit. Zelf Zelfgemaakt? Kun je dat zien? Nee, natuurlijk kun je dat niet zien, Malle. Alleen omdat ik weet dat je zo geniaal bent, veronderstel ik het. Maar het is je reinste Ach, oh, Kom, overdrijf niet zo. Wat mag het zijn, dame? Uh, Geef ze mij ook maar een kopje thee graag. Een thee, goed aan. Nou, vertel eens gauw, maatje. Wat is er met Pim aan de hand? Is het waar dat hij is weggelopen? Uh, ja, Pim is weggelopen. Ja, maar waar is hij nou? Het juiste weet ik er ook niet van. Maar het komt in het kort hierop neer... ...dat een stelletje Blagen een soort inbrekersschilden had opgericht. En dat Pim daar aan meedeed. Ja, dat weet ik. Weet jij dat? Hoe kun je dat weten? Nou, omdat ik de boel zo'n beetje aan het rollen heb gebracht. Jij? Ja, ik. Pim heeft me namelijk vorige week in vertrouwen alles verteld. En omdat ik er geen raad meer wist... ...heb ik het maar aan je broer Willem verteld. Oh, vandaar dat Willem... Dat Willem wat? Nou, dat, dat Willem tussen beiden is gekomen en de zaak zo'n beetje heeft verijdeld. Maar als je dat allemaal weet, waarom wilde je mij dan spreken? Omdat ik hoorde dat Pim was weggelopen en daar weet ik niets van. Nou, vertel jij me dan eerst alles wat jij weet en dan zal ik de rest wel vertellen. Vorige week kwam ik Pim toevallig tegen. Hij moest toen naar een afspraak, maar beloofde me na die afspraak naar mij toe te komen. Hij kwam inderdaad, maar hij deed erg vreemd en... Opeens begon hij, nee dat is niet waar, hij begon niet te huilen, maar ik zag dat hij zijn best deed om zich goed te houden. En toen vroeg ik wat er was, eerst wilde hij niets zeggen, maar ik heb het toch uit hem gekregen. Een paar vrienden hadden een plannetje gesmeed om uit balorigheid ergens te gaan inbreken. Tot het laatst had Pim geloofd dat het grootspraak was, maar het bleek al gauw dat het ernst was en dat ze die avond hun slag zouden slaan. Nou, en toen vertrouwde Pim mij toe dat hij zich niet terug kon trekken. Ik, ik mocht er met niemand over praten, maar hij moest het aan iemand kwijt, zei hij. Toen heb jij hem dat beloofd, maar je bent toch naar Willem gegaan. Ja, ben je dat verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Het was alleen maar verstandig. En toen? Nou, toen niets meer. Ik weet helemaal niet hoe je broer Willem het heeft aangepakt en ook niet... of Pim erachter is gekomen dat ik je broer had ingelicht... Ik heb gewoon niet meer durven bellen. Het enige dat ik weet is dat die inbraak niet is doorgegaan. Hoe weet je dat? Nou, ik heb alles gesproken heel vluchtig in de tram onder het uitslappen. Nou, dat is alles wat ik weet. Ja, je zult het misschien niet willen geloven, maar meer weet ik ook niet. Wij thuis hebben dit verhaal pas achteraf gehoord en veel sumierder dan jij met me verteld hebt. Drie dagen geleden was Pim plotseling verdwenen. En hij liet een brief achter dat hij op weg was naar het vreemdelingenlegioen. Het vreemdelingenlegioen? Ja, kijk maar niet zo verschrikt, want het vreemdelingenlegioen bestaat niet meer. Maar daar was Pim blijkbaar niet van op de hoogte. We begrepen er niks van totdat Willem met het verhaal kwam wat jij zo even vertelde. En hebben jullie nog geen bericht van Pim? Nee, maar Heus, hij loopt in geen zeven sloten tegelijk hoor. In elk geval is de politie gewaarschuwd en de kans is maar heel klein dat hij de grens overkomt. Nou, ik vind dat jij er maar gemakkelijk over praat. Dat zegt moeder ook al. Maar ik heb vertrouwen in Pim. Ja, ik ook. Zo? Jij ook? Ja. Maar je denkt toch niet dat hij is weggelopen omdat hij erachter is gekomen? Dat ik... Dat je ze vertrouwen zou hebben geschonden? Zoiets? Ja. <laughs> zeg, in welke eeuw leven jullie? Pim gaat heel romantisch naar het vreemdelingenlegioen dat niet meer bestaat. En jij veronderstelt dat een nozem als Pim wanhopig wordt omdat jij je gegeven woord niet gestand hebt gedaan. Kom, Yvonne. Blijf met je mooie voetjes op de grond, kind. Pim zal er gauw genoeg achterkomen dat weggaan veel meer problemen oplevert dan thuisblijven. Zou je denken? Ik oh, weet het zeker. Als Alsjeblieft dame, één thee. Dank u wel. Met een schijfje ziet u nog wel. Zeg Maartje. Nou, hoe is het nou eigenlijk tussen Piet en jou? Tussen Piet en mij? Ja, houd je me niet van de domme. Jullie hebben elkaar al in geen drie weken gesproken. Minstens drie weken. Oh, je vergist je hoor. We spreken elkaar op de universiteit regelmatig. Ja, maar je bent in geen weken bij ons thuis geweest. Zeg eens eerlijk, is het uit de serie? Wat? Oh Nee hoor, dat niet. Oh, je zou het een soort uh, verlovingsvakantie kunnen noemen. Ach wat is dat nou weer voor onzin? Vertel op, wat is het? Hoor eens even meisje, jij wilde mij spreken over Pim en ik niet met jou over Piet. Ben jij eigenlijk koppig, Maartje? Ik? Eh? Koppig? Hoe dat zo? Nou, ik vraag me af wie er koppiger is, jij of Piet? Oh, zonder enige twijfel Piet. <laughs> Waar lach je? Nou, ik heb hetzelfde ook aan Piet gevraagd. En weet je wat hij antwoordde? Ja. Zonder enige twijfel maak je. <laughs> Heus? Heus? Jij zit er zeker over te denken wat voor stommelingen jullie eigenlijk zijn, hè? Zal ik jou eens wat zeggen, Yvonne? Je kunt gedachten lezen. niet zo aan. Steen niet aan. Ik voel toch zelf het best. Voor vast hoge koord zelfs. Ah, over alles niet koorts hebben moet je nooit discussiëren. Daar heeft de wetenschap iets heel goeds op gevonden. Alsjeblieft, de thermometer. Ga jij nog maar even op de bank liggen, Willempie, en dan kan je rustig even tappen. Je hebt ook helemaal geen medelijden met een arm ziek mens, Medelijden met jou? Voor geen cent. Je bent wel het prototype van een man, jij, hè? Hoe dat zo? Nou, als ze één keer niessen, dan voelen ze zich al grieperig. En komt er dan nog een hoofdpijntje bij, denken ze dat ze doodziek zijn en dan moeten ze verwend worden. Het is een verschrikking om met een verpleegster getrouwd te moeten zijn. Dat heb ik je al eens vaker horen zeggen. En dat zul je nog vaker van me horen ook. Weet je wat jij had moeten worden? Nou? Verpleegster aan het front. Nou, weet je wat? Dan zal ik je voor deze keer eens verwennen. Ik zal een lekkere wijngrok voor je maken, goed warm. Ah, zo ken ik je weer. Oh, zeg Els, dat heb ik je nog niet verteld. Gijs heeft me weer een tip gegeven. Gijs je weer een tip gegeven? Wat bedoel je? Bedoel je? Gijs van Raamsdonk van de zaak. Oh, dat spionnetje. Hè, Els, wij zijn nou voor een nare uitdrukking. Die jongens is helemaal geen spionnetje. Dat weet je, beest. Nou ja, dat zeg ik maar bij wijze van spreken. Maar wat wil je me nou vertellen? Vanavond of morgenavond organiseren drie man een partij koffie. Zo? Weet je al wie? Ja. Hij heeft me de naam al genoemd. Ik roep ze morgenochtend één voor één op mijn bureau. Maar als ze vanavond hun slag slaan, dan ben je te laat. Wel, nee, helemaal niet. Dan zeg ik gewoon dat ze de koffie weer terug moeten brengen. Je groeit hier wel een beetje in, hè? oh ik kan niet ontkennen dat ik het bijzonder interessant vind... om naar die verbaasde gezichten te kijken... als ik laat doorschemeren dat ik overal van op de hoogte ben. ...vind je het langzamerhand geen tijd worden om de directie van je activiteiten op de hoogte te stellen? Volgende week komen de percentages door. Ik zou het fantastisch vinden als de resultaten van mijn systeem nu al in de cijfers te vinden zouden zijn. Is het dan nu al mogelijk? Als het verliespercentage ook maar een fractie lager is, dan kom ik ermee op de prop. Weet je voor wie ik deze hele affaire ook heerlijk vind? Nou? Voor Gijs. Zonder hulp van de jongen had ik nooit iets bereikt. Ik heb in gedachten die Gijs wel eens naast Pim gezet, hè. Twee jongens van gelijke leeftijd, maar uit een totaal ander milieu. Ja, de een komt uit een milieu van boefjes en dat wordt een rechtschapenjongen. En de ander komt uit een gezin waar alle aandacht wordt besteed aan de opvoeding... ...en toch wordt het een boefje. Maar boefje, je moet het allemaal natuurlijk niet al te zwaar nemen. Nou, dat zie ik toch anders, Willem. Ook vindt Pim geen onwaardige jongen, hoor. Maar ik ben nu eenmaal minder door de banden... des bloeds aan hem gebonden dan jij. En als ik een en ander eens objectief bekijk... ...dan vind ik het toch wel een misselijke geschiedenis, hoor. Zo? Ja. Bij jou en, en zelfs bij je vader... ...hoor ik soms een ondertoontje van trots. Zoiets van die Pim toch, dat is me er eentje. En dat hij nou weggelopen is... ...dat vinden jullie diep in je hart... ...toch wel een beetje flink ook van hem. Maar voor mij moet moeten jongens een flink pak slaag hebben... Keenau. Over Keenau gesproken. Laat mij die thermometer eens zien. Ja, alsjeblieft. Ik kan op zo'n ding nooit zien hoe laat het is. 37,5. Het is de moeite. Maar het is verhoging. Nog net niet, vriendje. Bij 37,6 spreek je van verhoging. Weet je dat je je bij 37,5 beroerder kunt voelen dan bij 39,5? Ja, 5? aanstellen. Je krijgt niet eens een grok van me. Ik haal wel een borreltje voor je uit de ijskast. Nou, dat lokt me eerlijk gezegd nog meer aan. Hé? He? Visite. Hé, hey, dag Pim. Dag, Els. Kom binnen, jongen. Nou, je mag drie keer raden wie er is, Willem. Pim? Ja, Pim. Hari die Pim. Zeg, je ziet er broert uit, weet je. Ik voel me best. Maar je hebt zeker honger, hè? Kun je dat me zien. Behoorlijk. Waar heb je trek in? Gebakken aardappelen met een stukje vlees en doppertjes? Of een uitsmijter met ham? Gebakken aardappelen en een uitsmijter als het kan, als. Ha, ik begrijp je. Ik maak wel wat voor je, hoor. Doe je jas uit. Ja. Nou, daar zitten we dan, je hem? Ja, daar ja. zitten we dan. Waar ben je geweest? In Ostende. In Ostende? Mm -hmm. Kom je de grens erover? over? Oh, heel gemakkelijk. Ik ben er terug gelift, we hadden controle. En wat was je van plan? Ik eh, weet niet precies wat ik van plan was, maar ik wilde weg. Zo, je wilde weg? Ja. Juist, je wilde weg. Zomaar in het wilde weg wilde je weg. Weet je wat je voor mij bent, Pim? Nou? Een enorme druiloor. Weet je, we zijn natuurlijk blij dat je terug bent. En als we dadelijk naar huis bellen, zal moeder tranen van vreugde huilen. De verloren zoon. De verloren zoon, ja. En Els is voor jou al het gemeste kalf aan het slachten. Niet eens je vader, nee, je schoonzus. Kun je nagaan hoe ze je straks thuis zullen ontvangen. Maar voor mij ben je een waardeloze knaap, Pim. Ja, maar ik heb Stil, laat me uitpraten. We zijn een ogenblikje alleen, daar wil ik gebruik van maken. Ik heb honger, ik ben niet in de stemming om te praten. Dat begrijp ik, maar toch zul je moeten aanhoren. Je begrijpt natuurlijk wel dat er een enorme afgang is... ...dat je nu zo met hangende pootjes terugkomt. En je kunt nu nog zo'n verongelijkt gezicht trekken... ...en je kunt straks waarschijnlijk nog zulke interessante verhalen gaan vertellen over je avonturen... ...en feit is dat je als een braaf en bang jongetje bent teruggekomen. Weet je dat we hier eigenlijk geen van alle, uitgezonderd moeder natuurlijk... ...dat we geen verhalen over jou aan de ras hebben gezeten? Die blaag komt heus wel terug, dachten we allemaal. Dat is wel beschamend voor je, hè. En dan wil ik geen zedenpreker worden. Maar ik geloof dat je maar op één manier kunt rehabiliteren. En dat is vanaf morgen hard aan het werk gaan. Zorgen dat je door je examen komt. Waarvan overigens niemand meer gelooft dat je dood zult halen. En duidelijk laten zien dat je die jongenskiel hebt uitgetrokken. Houd toch op met het stoere gedoe. Laat zien dat je volwassen bent en hard aan het werk. Hard in het werk waar? Op school natuurlijk. Wat dacht je anders? En als je slaagt, dan mag je op mijn kosten een hele week nog een stende. Als dat zo'n aantrekkingskracht voor je heeft. Dan hou ik je aan. Maar als je niet slaagt, weet je wat je dan voor me bent? Een waardeloos jongetje. En ik heb hier voor dat waardeloze jongetje een bijzonder waardevol soepje. Alsjeblieft. Wel ja, geef me nog maar soep ook. Ja, met de wiet. U spreekt met Gijs, meneer de wiet. Met Gijs van Ramstonk. Ah, Gijs. U bent een mooi mens, meneer de Wit. Hoezo? Hebt u me eindelijk te pakken, hè? Allemaal mooie woorden van je kameraden helpen. Maar als het u te pas komt, dan laat u me vallen als een baksteen. Waar heb je het over, jongen? Kom, doe u niet zo nozel, meneer de Wit. U weet betrommelt goed wat ik bedoel. Zeg, zou jij je toon niet een beetje willen matigen, vriendje? Weet u wat u voor mij bent, meneer de Wit? Het kan me geen s'nachts schreeuwen als u me ervoor laat ontslaan. Maar ik zal het u toch zeggen. Voor mij bent u een waardeloze vent. Goed, Gijs, ik ben een waardeloze vent. Maar zou je nu zo vriendelijk willen zijn... ...met te zeggen wat er gebeurd is? Oh, u weet zeker niet dat ze gearresteerd zijn, hè? Wie gearresteerd zijn? Van Beveren, Schoot en Van der Poel. Alle drie de namen die ik u heb genoemd. Van der Poel werd notabene van huis gehaald. Hij had toch nergens mee te maken gehad. U was de enige die wist... ...dat Van der Poel er ook bij betrokken was, meneer de Wit. Ik sta perplex. Ja, u staat perplex. Ik heb mooi mijn kameraden opgehangen. U wordt bedankt, meneer de Wit. Maar ik ga naar de directeur en ik zal hem alles vertellen. K kan ik je niet even spreken, Gijs? Ja, nu wordt u bang, hè? Maar voor u ben ik niet meer te spreken, meneer de Wit. Ik verwacht je morgenochtend om negen uur op mijn kamer, Gijs. Dat is een toppuntje. Wat is dat allemaal? Gijs heeft me vandaag drie namen genoemd. Ja, dat heb je verteld. Die zijn alle drie gepakt. Door de, door de bedrijfsrecherche, waarschijnlijk. Maar daar kan jij dan toch niks aan doen? Nee, maar, maar Gijs vertelde me dat één van die drie niet bij die diefstal was betrokken. Maar die hebben ze toch van huis gehaald. Dus Gijs denkt dat jij alles doorgegeven hebt? Precies. Maar je kunt hem toch wel duidelijk maken dat jij daar niks aan doen kan... Dat, en dat alle dieftallen ook op een gewone manier aan het licht kunnen komen? Ja, natuurlijk kan ik dat... Maar hij gaat morgen alles aan de directie vertellen, zei hij. En Gijs is wel een jongetje dat doet wat hij zegt. Dan moet je zien dat je hem morgenochtend te pakken krijgt... ...voordat hij naar de directie gaat. Maar ik heb niets doorgegeven, Gijs. Dat kan u iedereen wijsmaken, meneer de Wit. Maar mij niet. Goed, het Van Beveren schroot op heterdaad werden betrapt... Dat kan ik me nog voorstellen. Dat zou beginnen. Al hadden ze hun zaakje goed voor elkaar. Maar Van der Poel had nog nergens mee te maken gehad. Niemand wist ervan. Dus iedereen begrijpt dat Farah je werk is geweest. Maar u wist dat Van der Poel de volgende dag mee zou doen, meneer de Wit. Malle Gijsie had u die naam mooie op een presenteerblaadje gegeven. Je bent geen Malle Gijsie. Ik zal de zaak laten onderzoeken en zien wat ik voor Van der Poel kan doen. Dat hoeft u niet meer, meneer de Wit. Dat zal meneer Okhuizen wel doen. Meneer Okhuizen... Heb je meneer Ockhuizen dan al gesproken? Ja meneer de Wit. Ik heb hem gisteravond nog opgebeld en hem alles verteld. Ben je nou helemaal? Ja met de Wit. Met meneer de Wit uh, of u bij meneer Ockhuizen wilt komen? Ja ik kom eraan. Ga je gang maar Gijs. We spreken elkaar nog wel. Tot ziens. Je wordt bedankt. Ja? Ah, meneer De Wit. Gaat u zitten? Goedemorgen, meneer Alkazen. Meneer De Wit, ik wil u er even van op de hoogte brengen... dat ik gisteravond laat een verwacht telefoontje heb gehaald... van een zekere jonge man. Even kijken, waar heb ik die naam opgeschreven? Ah, hier heb ik het. Van een zekere Gijs van raamsdonk Jawel, meneer. Ik heb er niet zo erg veel van begrepen. Of liever, ik heb er niets van begrepen. Maar... Eén ding is me wel duidelijk... en dat is dat er drie arbeiders zijn gearresteerd... wegens diefstal van een grote partij koffie. En dat u daar de hand in hebt gehad. Ik ga je in de arrestatie wel te verstaan. Ja, uh, dat is te zeggen, meneer Ockhagen. Nou, dan wil ik u van harte feliciteren, meneer De Wit. U weet dat deze diefstallen mij een doorn in het oog zijn... en daar kan die krachtdadig genoeg tegen worden opgetreden. Ik heb het laatste de directievergadering nog naar voren gebracht... Deze kruimeldiefstallen zouden ons bedrijf gewoon kunnen ruïneren. Ja, ik heb alle aanwezigen bij die vergadering op het hart gedrukt om toe te zien dat aan deze diefstallen palen perk wordt gesteld. En ik ben u zeer dankbaar dat u het kennelijk niet alleen bij woorden hebt gelaten. Tja, apropos, hoe bent u er eigenlijk achter gekomen? Ja, de, de zaak is toch wel wat gecompliceerder dan u denkt, meneer Ockhuizen. Ja, dat wil ik graag geloven. Ik begrijp heel goed dat u de namen van die boeven niet op een presenteerblaadje hebt gekregen. Ja, dat heb ik in zekere zin juist wel, meneer Hockhuizen. Hm? U meent het niet. Ja. Maar voor ik u meer van deze kwestie vertel, wil ik u graag laten weten... dat ik in de arrestatie van deze mannen geen enkel aandeel heb gehad. Hé, hey, dat begrijp ik. Dat hebt u vanzelfsprekende bedrijfsrecherche laten opknappen. Nee, u begrijpt me niet goed, meneer Ookhuizen. Ik heb met die arrestatie helemaal niets te maken. Direct oh. nog indirect. Hè? Huh? Heb ik daar alles zo verkeerd begrepen? U kende de namen van de dieven. U hebt ze op een presenteerblaadje gekregen, zei u zelf. Ja, ja dat is zo. Maar, maar dat hing samen met een persoonlijk initiatief. Meneer de Wit, u bezorgt mij een minderwaardigheidscomplex. Hoe dat zo? Oh, ik heb altijd gedacht dat ik over een normaal stel hersens beschikte. En dat wat voor de gemiddelde Nederlander begrijpelijk was. Ook terwijl door mij zou kunnen worden gevolgd. Maar wat u me nu vertelt... Tja, daar begrijp ik eenvoudig geen steek van. Ik zal het uitleggen, meneer Ockhuizen. Toen destijds op de directievergadering deze diefstal aan de orde werden gesteld... heb ik me afgevraagd hoe de mensen zo dom konden zijn... om terwille willen van een paar pond koffie in toekomst op het spel te zetten. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er een middel gevonden moest worden... om te trachten deze diefstallen te voorkomen. Zeer juist. En nu meende ik een dergelijk middel gevonden te hebben. Zo? Ja, door toevallige omstandigheden betrapte ik een paar maanden geleden een jonge man toen hij bezig was met het organiseren. Ha, dag papa. Dag Anneke. Kan ik geen knuffie? Natuurlijk krijg ja, jij een knuffie. Waar is mama? Mama is even zo. Oh. Papa, mag ik de boemen water geven? Wat zeg je, schatje? Mag ik de boemen water geven? De boeman water geven? Ja, dat weet ik niet hoor. Waarom zou je het doen? Mama heeft het geboden. Nou, dan zou ik het maar doen, hè. Ja, met de wit. U spreekt met Yvonne. Yvonne? Ja, Yvonne van Rossum. Oh, Yvonne, uh, je belt zeker op over Pim, hè? Ja, ja, ik heb niet eerder durven bellen om u niet lastig te vallen, maar... ...ik zou graag willen weten of Pim erachter is gekomen dat ik... Uh... Dat, dat jij alles aan mij verteld hebt, bedoel je? Ja. Nee hoor, daar weet hij niks van. Dat kan ik je verzekeren. Oh, gelukkig. Hebt u enig idee waar hij zou zitten? Ja hoor. Weet u waar Pim is? Jawel, hij is thuis. Is hij terug? Ja. Oh, gelukkig. Dan hangt weer gauw op. Wat zeg je nou? Dan hang ik weer op de telefoon, bedoel ik. Oh. Tot kijk en bedankt. Ja hoor, dat is best. Tot ziens, hè. Ik zou zeggen, kom jullie schoon langs. Ja, dat hangt van Pim af. Dag meneer de Wint. Dag Yvonne. Maar Anneke, wat doe je nou? Je maakt alles drijfnat. Mag van papa. Mag van papa? Ja. Hé hey, Willem, ben je al thuis? Dag Els. Waarom laat je dat kind zo kliederen? Ik laat helemaal niet kliederen. Ze wilde de bloemen water geven, omdat jij dat geboden had, zei ze. En toen heb ik gezegd dat ze dat allemaal doen moest. Oh, je zou je toch misschien wel in de toekomst wat meer moeite kunnen geven... ...om te trachten je dochter te begrijpen. Ze wilde de bloemen water geven. En dat had ik verboden. Oh, sorry, neem me niet kwalijk hoor. Ik was met mijn gedachten niet zo bij. Oh, vertel eens gauw. Hoe is het afgelopen vandaag? Nou, alle beroerdstels. Els. Gijs heeft alles verteld aan meneer Rokhuizen. Daarna heb ik alles met okhuizen besproken. Afhankelijk begreep hij er niets van... maar toen ik de hele kwestie had verteld... was hij er niets over te spreken. Hij zei letterlijk... dit maakt u van aanklager tot verdachte, meneer De Wit. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, eerst dacht hij dat ik juist de hand had gehad in de arrestatie. Dat vond hij prachtig. Maar toen het tegendeel bleek, vond hij alles erg bedenkelijk. Nee, één ding staat me vast. Ik krijg grote trubbels... Ik heb grote truffels. Wat zeg je nou? Anneke luft ook truffels. Zou je het even voor me willen vertalen, Els? Papa krijgt truffels en jij houdt van truffels, hè Anneke? Dat is ietsje anders. <middels>